Met het NOS-journaal. De Drentse Brandweer spreekt van een forse natuurbrand. maar weet nog niet precies hoe groot het gebied is dat in brand staat. Vijf brandweerkorpsen bestrijden het vuur. Wegen rond het gebied zijn afgesloten. In 2011 ging ook een groot stuk heidegebied bij Vochteloer in vlammen op. Het duurde toen dagen voordat de brand was geblust. Op zijn wekelijkse persconferentie heeft premier Rutte hard uitgehaald naar het CDA.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 Paus Franciscus denkt dat zijn pontificaat niet lang zal duren, hoogstens vier of vijf jaar. In een interview met een Mexicaanse televisiezender zegt hij dat hij zal aftreden als zijn gezondheid hem daartoe dwingt. Hij wil niet, ten koste wat het, niet kosten wat het kost in het dan sterven. Franciscus wijst op zijn voorganger Benedictus. Die was twee jaar geleden de eerste paus in 600 jaar die aftrad. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat Franciscus die 78 is ziek zou zijn.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 Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, ook een paar wolkenvelden en droog, bij minima rond 0 graden. Morgen eerst zon, vanuit het noordoosten meer bewolking, eventueel wat motregen en 7 graden. Dit was het NOF Show. verkeersupdate. Dit is alleen de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Meer en Knoopend Diemen 6 kilometer. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen rijdt het langzaam over 5 kilometer. En ook 5 kilometer file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Knopend ippenburg en Delft-Zuid. Er zijn daar ook twee rijstroken dicht, want er is een ongeluk gebeurd. Op de A15 van Rotterdam naar Europort tussen Hoogvliet en Spijkenissen 4. De A16 dan Breda-Rotterdam voor Knopend terburgseplein 4 kilometer. ...op de Parallelbaan. Ook op de 16 richting Breda... ...voor de Randweg-Dordrecht 6 kilometer. De A20 dan... ...van Hoek van Holland naar Gouda... ...tussen Schiedam en Knoop en 5. Op de A27 van Breda naar Gorkum... ...tussen Hank en de Brug bij Gorkum 4 kilometer. En ook 4 kilometer bij Noorderloos. Tot slot de N209... ...van Blijswijk naar Rotterdam. Die weg is dicht tussen Bergse Hoek Noord... ...en Berkwijn-Roodreis... ...door een ongeluk met een vrachtwagen.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 Met nu. Zandvoort draait door. Steeds vrijdag in gedachten. Zelfs uh, als het maandag is, denken we alweer aan de vrijdag. Nou, het is vrijdag luisteraars en het is wel vrijdag de dertiende. Oh, dus sorry, doe ja. extra voorzichtig. We hebben ze juist in het eerste uur kunnen beluisteren. Van onze gast Leo Krippendorf. Uh, dat je voorzichtig moet rijden en dat je vooral uh, als je in een slip raakt niet moet remmen. Gelukkig hebben we nu uh, sinds 2009, heeft hij, me verteld, of heeft hij ons verteld, een uh, anti-blokkeersysteem op de auto zitten. Waardoor je dus uh, ja, minder kans hebt dat het fout gaat. Uh, is dat echt helemaal afdoende, zo'n anti-blokkeersysteem? Nee hoor, nee, nee, er zit nog steeds een stuur in. Ja. Bedoel, als je, of je nou tegen de boma rent of uh, in de vrije ruimte blijft sturen, daar zit nog wel verschil tussen. Ja. Maar het, het, de elektronica die, die komt steeds meer naar voren. Dus die neemt steeds meer uh, eigenlijk de foutjes die wij maken. Standaard uh, neemt hij die, die weg. Ja, precies. Maar het is geen garantie dat het altijd goed afloopt. Nou. nou. Ja, dus, uh, dus je moet nog zelf de goede kant op sturen. En dat is straks natuurlijk ook voorbij. Want dan gaat die auto... Tegenwoordig remt hij al vanzelf. Hè. Dus als je ja. even niet oplet en een uh, fietsetje mist... Dan, dan remmen ze ook al uh, de auto stil met een bepaalde snelheid. Dus uh, ja, nee, het gaat wel vooruit. Dus... Uh, maar goed, het autorijden geef je ook steeds meer uit handen. Dus, je, want, je, de, de, de, de, de Elektronische handrem, je voelt, je, je, je voelt niet meer dat je aan het autorijden bent. Weet je? Het, is, het gaat steeds verder van je, ah, je afstaan. En straks zeven, ja. zit je echt achter in de auto met je krantje. En dan ja. voet je in op je navigatie waar je naartoe wil. En dan, ja, dan word je ja. gebracht. Ja. Dus, de automatische piloot. Ja, dus, en dat is jammer. Weet je? je mist toch wel een klein beetje... Hè? Vroeger als je dan ging remmen en je remde te hard, dan, dan trok die auto scheef. Maar ja. je moest ook je stuur vasthouden, want anders ging je vanzelf links of rechts af. Nu kun je gewoon... Zonder problemen um, ja, met ja. één handje met twee vingers aan het sturen. Zitten, of zonder handen. Ja. En uh, WhatsApp en ja. noem maar op. Maar ook, ook genieten van een lekker stuk muziek in de auto. We gaan daarmee beginnen. Smoke cats in your eyes. En dan heb ik het over de buffoons. Uh, jullie hadden het net over de jaren uh, 70. Ja. Uh, nou, de buffoons die uh, hadden uh, bekendheid in de jaren 70. Onder andere met nummers als Maria uit de Westen Story. En ze kwamen uit Enschede Centrale hier in de omgeving in Haarlem ook veel op. Uh, je had hier allerlei... Uh, ja, jongere sociëteiten waar, waar live muziek elk weekend te horen was. Onder andere in Haarlem had je de Kromme Ellenboogsteeg. Dat loopt van de Zeilstraat in Haarlem naar de Nieuwe Groenmarkt. En daar had je een club zitten die heet Palermo. En daar zaten onder andere de bevoelens te spelen. En dat klonk dan zo. Ask me. Uh, de buffoons uit Enschede, uh, uh, Freek en uh, Ans Weltvist, die vroegen om een uh, liedje uit de 70 e jaren. Nou, ja. ik heb mijn best gedaan om dat Doek. voor jullie te vinden. En je noemde net zelf de outsiders, de Wally Tax natuurlijk. Ja, de Bintangs. Uh, de Bintangs, ja, en, uh, uit, uh, uit Velzen, uit, uh, uit de Muilen. Ja, fantastische groepen. En uh, ja, de Bintangs treden nog steeds op. Ja. Wally, uh, wally Tax niet meer, maar die is er niet meer. Was. Dus... Uh, uh, Leo, jij, had, uh, jij hebt meer met, met, met uh, uh, groepen uit Engeland en Amerika, denk ik. Want, uh, als ik weer zie je keuze. Ja, klopt. Ja, nee, Dat was een beetje niet tijd dat, uh, dat dat soort groepen zoals U2 en Queen en zo nogal aanwezig waren. En dan uh, ja, ook wat stevige muziek. Weet ja. je, het is geen hard rock, maar uh, toch wel uh, lekker pittige, pittige muziek. Ja, voor de luisteraars die wat uh, later hebben ingeschakeld: Leo Krippendorf is hier uh, te gast. Uh, we kennen hem van Wereld op Wielen en uh, Freek Weldwis. En Freek, jij zit in de gemeenteraad. En in het tweede uur bij, bij ZFM Zandvoort, dan hebben we het altijd over uh, de wereldproblemen. Nou, die wereldproblemen die vertalen zich nationaal ook naar lokaal. We hebben nou, uh, dankzij het Rijk we, uh, zijn we hoofd van de WMO, oftewel de wet maatschappelijke ondersteuning. We moeten hier uh, voor, voor de zorg, uh, voor, burger, voor de burgers zorgen. Uh, en uh, dat moet op een goede manier gaan. Natuurlijk ook voor de ouderen. Jij vertegenwoordigt de oudere partij Zandvoort. Ja, dat klopt. Wat vind je van de gemeenteraad, want het is het hoogste orgaan van de gemeente, die zijn eigenlijk de baas. Wat vind je, hoe daar met de wet maatschappelijke ondersteuning is omgegaan als het gaat om beleid dat er nu ligt en met name de uitvoering daarvan. Hoe gaat het in Zandvoort? Nou wij, vroeger werd het betaald door het wijk. Ja. Die had best wel wat te verteren, die had best wel wat geld ervoor. Het, er is best wel wat misgegaan. We hebben het overgeheveld uh, per 1 januari naar de gemeente. Ja. Hebben ze meteen maar even een heel bol van het budget afgehaald. En de gemeente moet maar rondzien te komen met een bepaald bedrag. Ja. Nou. Maar goed, jij bent voor de ouderenpartij. Dus jij zorgt dat het meeste van dat geld, wat ze dan toch nog hebben, bij, bij, de, bij de ouderen uh, hier in Zandvoort uh, terecht komt. Nou, en, en die ouderen zijn oververtegenwoordigd hier in de gemeente. Ja, wij, wij hebben eigenlijk een... Uh, ja, we waren gezegd misschien een gewijze gemeente. Ja, nou, is landelijk eigenlijk wel Ja, goed. het is... Uh, nou natuurlijk de uh, we hebben nog steeds de babyboomen. Ja, de naoorlogse generatie en ja. steeds meer mensen gaan met pensioen. Ja. En uh, uh, ja, dat gaat ook gemoeid met de kosten van de AOW en ja. zo. En, uh, de, maar in ieder geval, uh, dus dat is niet, daar is Zandvoort niet uh, uniek in. Uh, maar naast het feit dat je natuurlijk moet waken over de zorg voor ouderen... Heb jij als gemeenteraadslid ook een verantwoordelijkheid over de infrastructuur van de gemeente? Over die, wind, die windmolens die ze willen gaan bouwen? Uh, ja, nou ja, die, die, die windmolens, die, uh, ja, dat, dat is dus uh, het doordrammen van uh, minister Kamp eigenlijk. Ja. Er zijn heel veel alternatieven aangeboden al. Uh, er zijn uh, kostenplaatjes gepresenteerd. Ja. En uh, ja, uh, hun gaan van standpunt uit: het moet er gewoon maar komen. Ja. Maar we moeten dat toch niet willen. Maar de gemeenteraad heeft ze. Eigenlijk niks in te vertellen. Mm -hmm. He, het is gewoon uh, ja, die regering die doet dat. Ja. Kijk, wij zijn met. Maar goed, uh, als als, als, als, uh, als uh, de gemeente Zandvoort zegt: ik wil dit wel of niet. Of word je dan overroeld als, uh, door de provincie of het Rijk? Nou, je, je kwijt het gewoon uh, voorgeschoteld. Ja. En uh, we hebben dus uh, het vorige college. heb uh, Bruin heeft daar uh, al nou, uh, heel, heel erg mee bezig geweest. Ja, is trouwens onze nieuwe voorzitter. Ja, dus jullie nieuwe voorzitter. Ja, ja. En uh, nu is de, de wethouder Kuipers ja. die is daarmee bezig. Op een iets andere manier. Want die connecties die Belinda had, ja. die zijn nu even iets anders. Ja. Belinda zit ook nog in een organisatie. Mm -hmm. Die is er ook nog heel actief mee bezig. En uh, Gerard Kuipers, de wethouder, die is ook uh, daarmee bezig. Op een andere manier. Meer met samenwerking met uh, Noordwijk en Katwijk. Ja. En die hebben daar overleggen. Ja. Nou, die, heen, die hebben dus... Uh, en, uh, enige tijd geleden hebben die een, uh, een presentatie gehad. Er zou vooral raasfleden komen hmm. uit de kustplaatsen. Nou, en dat is uh, schrikbarend. Hoe was dat? Ik heb Het uh, was, was een animatiefilmpje ja. over, over die windmolens. Ja. En dan blijkt dat ze, dat ze eigenlijk niet zo ver uit de kust komen, waardoor je eigenlijk. Uh, een afschuwelijke uh, panorama, krijgt. Ja. He? Want, het is net of je een uh, tegen uh, op een weg rijdt en uh, dan zie je een bos. <lacht> nou, en dat een is bos, als, als je, dat je op de boel staat, dan zie je een, een bos van uh, van paal met wieken. Ja. En dan nog ook uh, zomaar. Uh, dus de raad was behoorlijk in zijn wiek geschoten. Ja, ja. Nou, uh, maar, uh, moet je voorstellen dat uh, ja. dat kan zomaar 200 meter hoog zijn. Ja. Nou, als je nagaat dat uh, het paal was uh, 70 meter is. Ja. Ja. Goed, die en, dingen staan natuurlijk toch een stukje. Ja, uit staan op. wel. Maar kijk, als je al ziet bijvoorbeeld uh, die, uh, uh, die in de Muiden staan. Ja. Of eigenlijk uh, in Wijkenszee. Ja. Staan ze. Nou, dat zijn wagen. Ja. Nou, als je hier op de Bolvaar staat je en je, je kijkt ja. naar rechts. Ja. Nou, dan uh, zie je ze al. Nou, ja. Dan moet je toch niet voorstellen dat je hier een, een heel woud ja. in zee krijgt. Er zijn nogal wat problemen die de gemeenteraad zo te verwerken krijgt. Uh, het, het verdelen van de financiële middelen naar de zorg toe. Jij uh, ik zei het al, behartigd uh, de oude partij zijn antwoord uh, daar de zaken voor. Uh, wat is nou jouw specifieke rol in de gemeenteraad? Wat, want uh, elke raadslid, elk fractielid, hoeveel leden hebben jullie in jullie partij? Wij hebben nu nog vier. Ja, en Je jemal, uh, allemaal een bijzondere taak natuurlijk. Ja, iedereen heeft uh, zijn afdeling. Ik heb uh, bestuur en middelen. Ja. Dat is uh, eigenlijk het financiële ja. en dus... Uh, ja, het orgaan van uh, politie weer. Ja, want je bent natuurlijk Zandvoort, hè? je woont hier op Dorpsplein. Het uh, moet jou ook te harten gaan, uh, de, de infrastructuur van Zandvoort. Uh, Zandvoort als toeristische plaats... dat ze eruit zijn gekomen als, als, als lelijkste badplaats? Nee, Leelofse ja. Nee, Leelofse boulevaart. Dat moet wel eerlijk blijven. Dan ben je echt negatief. <laughs> <U kunt> dat? <laughs> en dat gaat, gaat hoofdzakelijk over een stuk uh, Noord-boulevaart... met oh, okay. al die flats. Ah, oké, okay. oké. Okay. nou goed. U kunt anders. wel gaan, duif. <laughs> ja, luisteraars. Er is natuurlijk een hoop te doen als het gaat om... De infrastructuur. Er wordt nu uh, vanuit, vanaf het station tot de boulevard bij Bouwers Pelles. Uh, is er een, is, is, is een project gestart. Ja, Amtraël van Zandvoort. Ja, afgelopen Ze zijn uh, trouwens al, uh, al bezig met een stukje vanaf uh, de trap, de zijtrap van het station. Ja. naar de Zeestraat. Okay. Dus uh, naast het uh, voormalige uh, hotelkeur. Keur. Ja. Daar zijn ze mee begonnen om de straat op te knappen. Ja. Nou, uh, als iemand uh, een beetje verstand heeft van wegen. Ja. Die weet gewoon dat het Stationsplein aan die kant ja. nou he al heel lang gewoon in heel slechte staat is. Mm -hmm. En die wordt nu eindelijk opgeknapt, dat is het begin. Oké, okay. komt er weer een nieuw karamel ook? Dat staat er weer weer. Dat is waar. Weet je dat nog? Ja. Ik, weet ik, weet ik, glimmen, ik zie hem helemaal glimmen, ik zie hem helemaal klimmen. En, en maar, de voormalige uh, de beatnote. Ja, ook nog, ja. Leo, Leo, jij bent ook oud, uh, Sandvoort. Ja, nadruk oud. Heel oud. <laughs> Klopt. Uh, uh, als jij de badplaats weer binnenrijdt, uh, kom, kom je hier gemaakt? Ja, ja, ja, bijna iedere week wel. Bij, dus, bijna, ja. Ja, ja, ja. Want ik werk heel veel op het circuit nog. Maar, maar, hoe? hoe kijk jij daar tegenaan hier? Zo, als ze omgaan met de infrastructuur? En, uh, nou ja, kijk, je moet roeien met de riemen die je hebt. Uiteindelijk, ik denk niet dat Zandvoort echt een uh, heel welvarend geheel is... met betrekking tot industrie en zo buiten de... de... De strandpavillons om, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Maar uh, ja, je, als ik kijk in hoofddorp, dat is dan veel rijker. En, de, ja, ja. En, en je moet gewoon weten, wat kost een stukje asfalt? Ik heb het wel eens bedacht, weet je, zoals de, de slipschal die daar ligt, dan ben je al een stukje asfalt uh, 100, 150.000 euro kwijt. Weet je. Dus het is niet eventjes wat je eventjes ja. naar voren brengt. Voor zou dat voor de. Voor de, voor de... Publieke uh, uh, organen ook gelden. De gemeente zou die datzelfde ja, moeten betalen. Ja. ja, ja, ja. Want er wordt dan Nou ja, ja goed, de ze krijgen, we wel, ze krijgen we wel een soort kwantumkorting, ja. denk ik. Maar uh, uiteindelijk uh, alles kost zoveel geld. En als je weet dat het allemaal uit publieke middelen moet worden betaald, dan denk je ja, en Zandvoort is gewoon, want dat gaat toch een eilandje. aan de kust, zal ik maar even zo zeggen. Ja, ja. Uh, Binnen Zandvoort heb je gewoon heel weinig echte industrie. En, en, en het volume aan, denk ik, aan Zandvoort neemt, denk ik, ook af. Het ja. vergrijst, dus er komt weinig nieuws bij. Ja. Nou ja, goed, dat is dan, daar moet je het van hebben om dingen te kunnen doen. En anderzijds, uh, ja, ze hebben gelukkig wel toerisme. Maar ik denk dat het in verhouding tot ja. vroeger ook een stuk minder is. Er zijn allemaal dagjes mensen geworden. Ja. ja de, dus het, er komt minder geld binnen. En uh, nou ja, goed, als je als gemeente ook nog die kosten van dat, uh, de zorg uh, moet gaan dragen en dat soort dingen, dan, ja. dan blijft er weinig over gaan dat soort dingen als eerste weg. En ik vind zelf Zandvoort toch een beetje aan elkaar geplakt dorpje. Zoals ik dan, mm -hmm. er zitten zoveel verschillende accenten van, nou ja, de naoorlogse nou, bouw. Weet je wat het is? Uh, als je nou uh, gewoon op een wijkje neemt, Zandvoort, Noordwijk, Kartwijk. Dat zijn ja. drie heel verschillende plaatsen kijk in Zandvoort hebben we de pech gehad dat in de oorlog uh, 200 meter van de kust gesloopt is nou dat is dus uh, in verhouding met Noordwijk Katwijk, er zijn oude gebouwen blijven staan maar we hebben wel het circuit ervoor teruggekregen. Die Daarom, dat gebouwen. was een hele winke manier ja, wel een om in, in het in balans. puin voor uh, het circuit te reserveren ja. uh, dus dan uh, heb je dus uh, eigenlijk oude plaatsen, uh, oude gebouwen op de boervaar, nou in het museum hebben we in de winkel hebben we dus een, een hele maquette van de oude huizen. En iedereen zegt allemaal, ja, het is heel mooi. Als ze nu nog gestaan had, dan had het ook rot geweest. Uh -huh. En dat is in Noordwijk en Katwijk ook gebeurd. De huizen zijn in de afgelopen jaren, hè, vanaf de jaren tachtig, ook allemaal vernield. Uh -huh. En uh, ja, in Zandvoort is 200 meter uh, is, uh, allemaal weggekaapt. En dat was eigenlijk hoofdzakelijk door uh, de invasie die in Bretagne komen is, hebben ze altijd, die Duitsers hebben altijd gedacht dat hij hier zou komen, in verband met Ermuiden. Er is een heleboel gesloopt hier. Nou, je uh, zegt het net al, uh, de, burgemeester, die had toen, uh, de uh, burgemeester van Alphen, die heeft die Duitsers zo gek gemaakt om een, uh, een weg door Duin te maken, ja. maar die had al in zijn achterhoofd een circuit. Omdat er voor de oorlog was een stratencircuit, noord, en tussen uh, nou, is er een heleboel puin, is daar naartoe gegaan. Mm -hmm. Dus, uh, einde van de oorlog zijn ze al bezig geweest met de ontwikkeling van, ja, wat moeten we daar maken? Nou, uh, er is een boek van de wederopbouw en dat zag er nog slechter uit dan dat er nu staat. Neem dat aan. Ik kijk nog even naar Leo, Leo is circuit. Is dat, is dat nou uh, voor de gemeente lucratief? Nou ja, als zolang je de mensen uh, na zo'n race of, of in een weekend lang ja. kunt boeien, zou ik maar zeggen. Dat ja. mensen dus ook blijven... Ja, maar ook de exploitatie van de superiën aan zich, zeg maar. Is dat, uh, ja, dat ja, ja, ik denk dat ze qui zelf dat bedrijf zich, zich goed... want ik denk uh, van de 365 dagen denk ik dat ze er zomaar uh, 250 vullen. Je, dus dat is best wel veel. En het zijn, het zijn geen dagen dat er honderdduizend mannen binnenstromen. Maar het ski wordt dan verhuurd. Dus het bedrijf zichzelf. Ja. Maar de grote A-evenementen, dat, dat, ja, dat zakt en er groeit met de economie mee eigenlijk. Want ja. uh, nu de racerij heeft ook kampen met sponsoringproblemen. Want er ja. zijn niet zoveel bedrijven meer die heel veel geld over hebben om daarin te investeren. Ja. Dus die raceklassen worden minder zand. Daardoor komen er minder mensen. Dus het, het zakt mee. Maar als, op het moment dat je mensen naar het circuit toe haalt. Is het ook wel leuk dat ze bijvoorbeeld al een avondje eerder komen. In een hotelletje. Dat ze s'avonds wat gaan eten in het dorp. Ja. En dat er misschien s'avonds in het zomer dan ook een, een muziekje is. Ja, thuis, voor, weet je, om die thuis mensen thuis te entertainen. Ja, nou, ja, weet dat, je, dat had je vroeger veel meer. Ja. Maar dat heb je nu nog wel. Je hebt al uh, twee ja. jaar. Heb je het DTM. He, dan heb je een beetje uh, biertafel staan. Uh, ze proberen wel wat om het publiek. Ja. naartoe te houden. Nee, dat klopt ook, maar vroeger, dat weet je ook wel... Ja. vroeger was dat meer, weet je, had je veel meer van dat soort evenementen... en ik zeg niet dat vroeger altijd alles beter was... in tegendeel, want het is gewoon want ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. Maar weet je, als je nu het circuit afgaat en het is druk... als je echt een drukke dag hebt, dan moet je meteen rechtsaf... de ja. boulevarden, want dan mag je dorp niet meer nee, in. Dus dat, nee. daar begint dan mee. al mee. Dus het is ook een stukje logisch... aangepast ja, ja, ja. beleid vanwege... Ja. Ja, en de, de mensen wilden dat, dat zelf ook. Die, die, willen, die willen naar huis. Die, die willen ja. niet naar, even door in om wat te eten. Nee, maar, maar je kijk, ziet. Een, je ziet als, een, sorry, ga door. Als je dat van uh, vroeger uh, ziet. Uh, wij hebben dus anderhalf jaar. Uh, vanaf. weg 75, 76. in de Keesonstraat gewoond. En toen hadden we kwam twee, En uh, toen stond s'avonds om half twaalf. stond er bij ons nog vast. Ja. En er was tegenover de koolpit. Er stond het verkeer nog vast. Ja. Dus wat deden die mensen toen al, hè, want ze stonden in, ook uh, in Nieuw-Noord, en die gingen, die het de auto mooi staan, en die gingen wopen naar het dorp. En toen werd er wat verteerd in het dorp. Ja, en dat is nu niet meer. Nou, nee, precies. En er, moet, kijk, er moet geld worden verdiend. Het circuit moet ook up-to-date blijven. Kijk, er is geen Grand Prix in Nederland. Omdat we enerzijds een te kleine economie hebben. We hebben geen. Kijk, je moet zo zien: het, het Formule 1 circuit. Of een soort Formule 1 uh, gebeuren. Dat is eigenlijk een rondreizend circus. Met allemaal poppetjes die je kunt inhuren. Ja. Dus als jij als Russische sheik. weet ik wat achter. al dat geld. Als jij 30 miljoen neerlegt. of 40, 50 miljoen, ik weet het niet. dan komen ze hoor. Dus het ja. maakt niet uit of je dan in Nederland zit of in, uh, in de Sahara. Mm -hmm. Um, dus dat, dat is geld. En dat geld dat moet je ergens vandaan onttrekken. Dat moet je ja. uit je economie halen. En, en dat, dat, is er dan niet, dat hebben we er niet meer voor over. Want uiteindelijk is een auto overweer iets vervuilends. En maakt lawaai. En oh, dat weten we hier alles ja, van. Ja, in ja, ja, en het geeft vervuiling. Ja. Maar goed, het hangt allemaal met elkaar samen. Het is in ieder geval, het circuit zelf bedrijft zich prima. Alleen, uh, ja, je moet... Wil je het in de breedte trekken dat Zandvoort daar ook weer beter, echt veel beter van wordt... dan zul je ook weer die hele grote dingen moeten kunnen doen. En gelukkig hebben ze wel iets van, ik geloof, twaalf geluidsdagen. Ja. Dus daarmee komt een DTM en zo komt ja, er naar Zandvoort. Dus er gebeurt genoeg gelukkig. Leo Krippendorf uh, hoort uw luisteraars. En ik geloof Leo dat jij uh, uh, best nog wel je verdiept in de Zandvoortse zaken als ik je zo hoor. Ja joh, ja tuurlijk. Worden we worden wakker van s'nachts. Nee, <lacht> nee, nee, nee, nee, nee hoor, dit is... <lacht> Nee, maar goed, ja, kijk, mijn moeder woont nog op Zandvoort. Die woont hier in het Huis in de Duinen. En, ja. uh, dus ik kom er regelmatig. Uh, weet je, en ik werk op Zandvoort. Ik, ik leef er ook van. Dus ik ben ja. wel iemand daar goed van kan leven. Ja. Maar uh, ja, je, je blijft altijd betrokken bij, uh, bij je geboorteplaats, denk ik. Tenminste, ik bij mij zeker. Want ik woon dan alweer twintig jaar in, uh, in Hoofddorp. Maar uh, ja, ik kom hier nog. Uh, Hoe bevalt dat overigens? Hoofddorp, dat is wel mooier geworden. Omdat ze nu een echt centrum hebben, vind ik. Vroeger was het meer een, een plaats met uh, meerdere woonkernen. Met ja. al mijn eigen Albert Heintjes. We zonden het winkelcentrum uh, bij de Meervaart. Ja. Zo. ja. Drie, Drie Meren heet dat, geloof ik. Ja. Maar, maar ja. Ik ken hem omdat ik natuurlijk in de muziek zit. De Meervaart. Er ja, er, en de, en de, de Duiker. Ja. ja er, precies. Er Kult wordt Kult heel veel. Maar weet ja. je, en dat, is, dat is dan toch weer het verschil tussen een wat rijkere gemeente. Weet je, daar, daar wordt gewoon even wat neergezet. En dat kan. Ja. ja. En, uh, ja, nu heeft het een gezicht voor mijn gevoel. Een centrum echt. En dat was vroeger niet zo. Tenminste vroeger toen ik er ging wonen. Zou er nou ook nog... Uh, je hebt natuurlijk ook Bloemendaal, Bloemendaalse Strand, De gemeente Bloemendaal, een rijke gemeente. Uh, zou er, zou er ook niet iets samen te doen zijn met, met, met andere gemeentes... om bepaalde uh, infrastructurele belangen uh, te, samen te gaan invullen, zeg maar? Nou, het is dus, uh, heel lang geleden... Ja. Jaren, misschien twintig jaar geleden is er op een gegeven moment een optie gedaan... ...omdat uh, Bloemendaal had altijd het problemen... ...met Zandvoort, met verkeer door Bloemendaal. Ja. En uh, dat hebben ze een beetje tegengehouden. Het, het Bloemendaalse strand... ...was minder in trek. En toen kwam op een gegeven moment... ...kwam toch het, uh, het Bloemendaalse strand... ...op ees... ...kwam het in trek. En, uh, nou, ...Bloemendaal wist er geen uh, raad mee. Toen is er uh, is voorgesteld is... ...in de raad... ...dat... Ja, 20, 25 jaar geleden misschien hm? dat, uh, dat Zandvoort dan uh, Bloemendaal een zee nam. Ja. En dat Bloemendaal een stuk van Bentveld kreeg. Oh. Maar daar wou Bloemendaal toen helemaal niks van weten. Oké. Okay. Ja, en toen later, is de, want Bloemendaal zag toch ook van... Hé hey jongens, er is wat geld uh, uit het zandhaal. Uh, uit het toerisme dan met name. Dus het. zodoende is uh, het Bloemendaal op een gegeven moment... Ont, uh, die hebben plannen gemaakt en die hebben eigenlijk die kop van de zeeweg hebben ze... Uh, Ontwikkeld. Ik dank Dolly, uh, onze, onze uh, lieve Dolly uh, ten die ons uh, zo uh, gratieus uh, verwend met de, droog, de, ketering, met, he, de met, ja. maar Dat, dat, dat, doet dat ze kunnen de luisteraars niet zien, maar dat vind ik wel dat ze daar een complimentje voor verdienen. Maar dat doet ze ook al heel lang, hè? Kijk, ik zat op de MAVO, de Jaap-Kiewiet-MAVO, die is dan nu weg. Daar moest ik altijd, euh, dan moet je om de zoveel tijd gelucht worden, dan moest je naar buiten toe. En dan, dan gingen we altijd dan stiekem over het spoor, want dat mocht eigenlijk helemaal niet over het spoor. Maar dan gingen we dan bij Dolly gingen we dan een patatje halen. Een patatje ja. oorlog, meestal. Ja. En nou, daar, daar stond Dolly dan, de, de, de, de frikandellen en de kroketten en de patatten ja. te bakken. Weet je wat we doen, weet je wat we, doen Leo? We, we Gaan we het bestellen? We nemen het even mee naar de discotheek. Afgezien. Thinking about you, ja. Leo en, en uh, Freek uh, en Ans, die staan helemaal te heigen van het dansen hier. in Nederland. Oh, oh, <laughs> ja. Is We gingen wel door, dood door, dood. door. <laughs> de voeren. Stans voor draaien door. <laughs> ja, de ja, gastluisteraars uh, uh, Leo Krippdorf en uh, Freek Weldvis. Ik moet uh, even mijn blaadjes pieken, want uh, ik ben heel slecht in, in, in namen onthouden. En ik spreek ze ook nog wel eens verkeerd uit. Ik heb hem net uitgescholden voor Leo Kippenhoff. Kippenhoff. Krippen, Krippen, nou, ja. ja, ik ken ze allemaal al hoor. Dus, uh, ja. Je bent niet de eerste. En de laatste. Leo, uh, ik hoorde jou uh, net uh, eigenlijk best wel heel kundig praten over financiën. Als het gaat om uh, de gemeentes waar ze mee te maken hebben problemen. Omdat er in de gemeente bijvoorbeeld te weinig industrie is om daar uh, financiële middelen uit te putten... om, om dingen te kunnen, kunnen realiseren, zeg maar. Hoe kijk je zelf tegen politiek aan? Heb jij ooit wel eens politieke ambities gehad of heb je die misschien? Nou, nee, niet, niet echt. Want ik... Ja, uh, nou, weet je, ik, het enige waar ik... Uh, en het is heel logisch, het is heel goed dat het, heel, dat het democratisch is. Hè? Mm -hmm. Alleen het probleem begint eigenlijk ook bij diezelfde, uh, datzelfde stelsel, vind ik altijd... Op het moment dat je dus uh, wint. Hè, je wint de verkiezingen. En je, je, bent dan, je mag dan een, een, een coalitie samenstellen. Als ik het zo goed zeg. Mm -hmm. Dan begin je al met concessies doen. Ja, ja. En de ene concessie is nog sterker dan de andere. En voor je het weet. Moet je zo ver van je eigen lijn afwijken. Om maar te zorgen dat de coalitie in, in, in stand blijft. Dus dan ja, dus blijft er heel weinig over je eigen echte verhaal. En, en, en daarom kan ik ook niet zo goed luisteren naar alle... De verkooppraatjes zoals ze er nu naar voren komen. Ja. Heb je van de week het, het, het, het nationale debat gezien bij Jeroen Pauw was het? Nou. Nee, helaas. Ja. Ja. Nee. Nee, Ook niet klopt. gezien. Uh, meneer Wilders was daar. Uh, daar was Sibrand uh, uh, uh, van het van CDA. Ja, Buma. Uh, Buma, ja, uh, hoe heet die? Uh, uh, uh, uh, Pertold natuurlijk. Rutte. Ja. Uh, Rutte? Andersom. Maar er werd uh, eigenlijk ja. helemaal niet gesproken nee, over, over, over, over, over de provincie... en nee. de waterschappen waar eigenlijk de nee. het over nee. gaat. Ja, precies. Ja. Nou. Ja. Ja. Nou ja, dus ze grijpen alles aan om zichzelf uh, goed te verkopen. en uh, Dat zie je ook zodra nu, nu dus eigenlijk twee, twee bewindslieden... Uh, een minister en een, en een uh, noem je dat? Ja. staatssecretaris... Ja. die worden afgeserveerd op iets wat... Ja. Uh, wat ze zelf toevallig, hè, toevallig zelf ook hadden gedaan in andere functies ja, ja, ja. worden ze vooraf afgeserveerd maar ja. er worden nu ook gewoon in principe in de politiek worden mensen afgeserveerd op beleid van andere mensen die op diezelfde positie zaten vroeger, ja. omdat er iets niet duidelijk was of duidelijk is geventileerd ja. en dan denk ik bij hem als je dan ziet hoeveel, hoe ze er dan bovenop zitten en het als paria's om die mensen af te slaggen, terwijl ik denk van nou ik vond die teven niet zo slecht. Nee, vind het, Misschien niet. vind ik het wel jammer dat hij weg is. Ja. Ja, ik ken oh, niet zo heel veel ik, ik kan er net niet bij, maar we kunnen handen schudden met ja. elkaar. Ik vind het ook ja. erg jammer dat hij ja. weg is. Ja, maar goed, ja, het weet is, je, het is, het, is, het is een groot slachthuis altijd. Ze zitten te wachten tot ze een klein foutje maken. Springer, terwijl het niet meer gaat over waar het eigenlijk over gaat. Dat is over beleid en zorgen voor werkgelegenheid en zo. Maar het is wel meteen waar ze allemaal mee schermen. Ja. Hoe vind jij de sfeer hier in de raad? Uh, als het lokaal uh, politiek betreft? Nou, de sfeer, de sfeer is nou niet helemaal uh, 100%. Uh, kijk, wij, wij hebben nou een... Uh, over, overigens, dat is ook geen uitzondering hoor. Dat is, elke gemeenteraad is er natuurlijk, wordt er wel eens over elkaar heen gebuiteld. Ja, als je, als je dat uh, overal ziet, uh, is er uh, heel wat gebeurd. Ja. Uh, en uh, ja, wij hebben dus uh, nu een, uh, ja, een coalitie En ja, uh, de vorige... Uh, de regeringspartijen, zou ik maar zeggen, mm -hmm. hier in Zandvoort, ja, die, staan, die zijn een oppositie. Dus ja, die, die hebben dan een hoop uh, dingen te vertellen. Ja, ja. Een hoop vragen. Ja, ja. En dat is uh, best wel moeilijk soms. Uh, het heeft soms ook nog wel te maken met het, uh, het oude beleid. Hè. Het beleid wat hun wel hadden. Mm -hmm. ja En wat nu dus uh, ja, iets verandert. Ja, heeft. sommige dingen zijn in een meerjarenbegroting ja, vastgelegd. Dus die moet je afmaken natuurlijk. Ja, je... ja, er ja. zijn bepaalde afspraken gemaakt ja. en die moet je nakomen. Ja. Best wel heel ingewikkeld. Ja, het is heel ingewikkeld. Maar eh, volgens mij, want als ik zo naar je kijk... je hebt er wel plezier in. Oh ja, nog steeds. Ja. Ik, heb ja. Al, ik heb altijd uh, mijn interesse gehad in de, in de politiek. Ja. Al vanaf uh, mijn twintigste. Ergens in de twintigste. En uh, toen zat ik uh, vaak uh, op de tribune. Ik heb uh, nog meegemaakt dat... Uh, ja, dat is vroeger gegaan, die was uh, raadswit en die kreeg ze zin niet. En die ging gewoon op zijn stoel staan <tie> en die stond te zwaaien met zijn armen. <lacht> nou, dat, dat soort dingen. Ja, ja, Kijk, ja. er is natuurlijk, in de overige jaren is altijd al zo'n hoop gebeurd. en Het is altijd uh, blijven ook. En het is ook, als je in de omliggende gemeente kijkt, ja. nou, het rommelt overal. Maar, maar uh, je hoeft geen namen te noemen, hoor, dat verwacht ik niet van je. Maar, maar zijn er ook raadsleden waarvan je zegt, van, nou, die zou best wel wat meer kunnen doen? Nee, even niet. Nee. Hier, hier niet. Nee. Nee, want dat heb je ook wel eens in sommige gemeenten... Dat ze niet eens komen op nee, nee, nee, dat is hier... Uh, er wordt uh, ook door oppositie wordt uh, best wel uh, meegedacht. Ze zetten zich er wel voor in. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, kijk, je hebt dus uh, die uh, decentralisatie. Nou, en dan heb je toch, kom je toch tegen dingen aan. En dan heb je toch van de vorige coalitie... die hebben toch wel bepaalde ideeën... wat hun al meegemaakt hebben. Ja. Nou, en de ventileer weer ze toch... Nou deze coalitie toe. Dat, dat ze zeggen, van nou, dat kun je beter zo doen. Want uh, ja, jongens, ze ja. je moet toch bewijs zoeken. En je zit met, uh, met financiën... waar ja. je minder moet doen. Ja. Dus dat... Uh, je zegt, je hebt er wel plezier in, maar toch ietsje meer plezier in de Wurf. <kwijnt> nou, weet je, de, de Wurf is nou... Het uh, is misschien ook beter, anders gaat hij lopen zingen in de raadzaal. Nee, maar de Wurf we hebben we ja. nou... die 21 maart hebben we die uitvoering... Ja. En dan uh, is het uh, bij de Wurf is het weer uh, even wat rustiger. Dan hebben we wat evenementen. We, hebben, we gaan dus uh, in mei. is er een uh, in dag in Nunspeet, he, uh, Eibertjesdag heet dat. Mm -hmm. nou, dat is een, uh, een soort festival ja. met allemaal uh, groepen. Nou, daar gaan we heen, daar presenteren we ons. Oké. Okay. Uh, dus dan, na de uitvoering heb je geen Wekenworks iets meer met de Wurf. Nee, precies. He, je hebt een half jaar vanaf oktober tot deze tijd heb je iedere week. Heb je dus uh, iedere donderdag je, je repetitie, je toneelrepetitie? Mm -hmm. En uh, nou, als dat weer over is. Duid je de gemeenteraad weer in? Nou, dat je ja, nu, ja, nu ja, nog. Ja, je bent gewoon iedere dag weer er wel mee bezig. Ja, ja. Kijk, je moet uh, zoveel stukken veel wezen ook. Ja. En dat, uh, dat vind ik helemaal niet erg. Je, je weest het gewoon en er zijn ja. stukken. Maar dus dat nou, is ook goed voor je, voor je voor zelfkennis. Natuurlijk, ze. ja, ja. Ja. ja. Kijk, en het is ook, uh, we hebben commissievergaderingen uh, en daar zit je dus uh, om zijn beurt. Ja. En uh, als ik niet uh, daar hoef te zitten, dan ga ik even goed naar heen. want je hoort altijd weer wat. Word je veel aangesproken door de mensen om je heen? Nee, dat valt wel mee. Dus, uh, er zijn wel eens uh, mensen die wat aan je vragen. Ze proberen maar niet te lobbyen. Nee, ze proberen niet van: kan jij dat uh, voor me doen? Ja, uh, precies. Ja, dan gaat... En dat, uh, ja. Ik, in, heb, ik in heb een heel... Integriteit, hè. Dus, uh, want de VVD heeft natuurlijk uh, de afgelopen maanden nogal uh, uh, zaken voor hun kiezen gehad als het gaat om. Uh, uh, uh, VVD-leden die uh, ja, verdacht worden van corruptie enzovoort. Hè. Ja, goed, dat ze de politiek. Uh, nou ja, maar dat kan lokaal ook gebeuren. Natuurlijk zou het kunnen gebeuren, ja. maar dit is gewoon uh, ja, dit is wandelijke politiek. En dat is, uh, ja... Het gebeurt, maar, nou, nou, ik het gebeurt dat overal. Op ik vragen. wil er wel even tussenkomen. Ja. Wij hebben namelijk iets in, in uh, Hoofddorp hebben wij iets met een honkbalstadion En dat ja. is ook... Uh, dat is ook uh, lokaal hè, eigenlijk. Ja. Hè? Daar heeft een meneer van de VVD ook het zootje besodemieterd. Ja, dat het kan natuurlijk altijd. Dat is ook een maar... hele fijne man. Ja. Dus dat is ook weer de VVD. Hè? Maar goed, dat hebben we in Bloemendaal ook gehad. Uh, daar staat zelfs de burgemeester tussen van Bloemendaal. Ja. En die is, uh, ja, die is ja. daardoor afgetreden ook. Ja, dus, uh, dus ja nou, maar die deze man die die heeft voor die tijd de kuil laten genomen. Die is nu burgemeester in Rijswijk. Ja. Kijk. Dus, uh, ik denk, uh, ik ga, ga, ga vast weg gaan we gaan. Gaan we weer, ja. Ja. even een vraag aan jullie allemaal wat is jullie nou uh, de afgelopen week het meest opgevallen als het gaat om het nieuws uh, ik weet niet of u televisie kijkt of radio luistert uh. wat is jullie opgevallen wat, of het, wat schokt jullie het meest Laat ik dat, uh. de, de uitdrukking van minister Rutte dat hij zei van uh, die jihadisten kunnen beter sneuvelen dan terugkomen echt waar? Ja. Schokt jou dat? wat zegt u? Schokt jou dat? Nou, het, het schokt mij niet, ik kan het me eigen voorstellen... maar ik denk alleen als meneer Wilders dat gezegd had... had het een racist geweest. Ja. Ja. En dat is het verschil ja, nu, hè? Ja, dat is het verschil, ja. Ja. Ah, oké. Okay, okay, okay. Want ergens kan ik me het ook wel weer voorstellen natuurlijk... want ze slachten daar iedereen zou, zou, wacht af. Wacht dus, ja. uh, even Hans, want je moet wel een microfoon hebben... anders dan ja, horen kan ik me ook wel voorstellen... Ja. He, ze gaan daar naartoe met het idee... niet om gewoon leuk daar sociaal nee, uh, dat... zich op te stellen. Dus ze slachten daar mensen, zoals je op de tv... Ja. Ze slachten iedereen af. Of het nou kinderen zijn, of het nou vrouwen zijn. Er zit geen enkele emotionele waarde meer aan. Kijk, en als hij dan in zijn betoog zegt... nou, laat ze liever daar blijven. Ze willen daar toch naartoe. Niemand dwingt ze daartoe. Dus als ze daar willen blijven, ze willen dan toch... Want ze komen naar Nederland toe. Niet alleen naar Nederland, maar je hebt het nou ook in Parijs gezien. Ze slachten iedereen zonder... En, en ik denk ook dat hij dat eigenlijk bedoelde. En dat, maar ja, dan heb je weer de politiek... Nou, die nou andere je... partijen, die vallen hem erop aan... want dan kunnen ze weer eventjes... VVD of hier, dan kunnen ze weer eventjes lekker een hak zetten. Ja, dus weer eventjes landelijk laten zien... van kijk eens even... Dus ik, zie Leo, ik zie Leo ja. nadenken, Leo. Ja, nee, nee goed. Je, ik denk dat je, wat jij ook bedoelt... is dat je, dat je moet oppassen wat je zegt. Want het, uh, weet je... Tegenwoordig wel, je, wel, ja. Tegenwoordig word je al vermoord... omdat je tekeningetjes maakt over... Ja. Uh, weet je, dat je dus iets, iets ja, ja. visualiseert... en dus laat zien van... Ja, zo denk ik erover, dus... En zeker als premier moet je daar natuurlijk wel een beetje op de vlakte blijven. Omdat hij juist premier is, natuurlijk van ja. het land. Dus maar je ergens... ziet het, dan word je weer afgeslacht op, ja. op zo'n uitspraak. Weet je, wat hij ook mag zeggen. De volgende keer ja. zegt hij weer wat anders. Ja. En daar wordt alles weer aan opge opgehouden. Ja, en het is net wat hij dus zegt. Als Wildes het had gezegd, had het racist? Ja, dat weer ja, wel. Ja, dus ja. het is allemaal. Ja, dat is zo, ja. Ja. Ja. Dus, dus Ik moet eerlijk zeggen, dus mij heeft niets geschokt deze, deze week. Nee. <laughs> Het gaat uh, nou, wat, wat mij, wat mij uh, uh, wel al schokte vanmorgen was het bericht dat er een, uh, een automobilist een kinderwagen geschept ja. heeft. En, uh, en uh, waarbij ja. een baby uh, omgekomen is. Van ja. om het leven. En de vader die achter de kinderwagen liep, die is, uh, is gewond geraakt. De automobilist is er vandoor gegaan, die is doorgereden. Ik denk, ja, dat, dat uh, mag ik nu dus niet beweren, want ik weet het niet zeker. Maar ik denk, omdat hij misschien wel een slok op had. Vaak als mensen doorrijden en zich achteraf melden. Dan is vaak drank is een oorzaak. Maar, maar dat... je kon er toch niet uitwijzen worden... of het dan nou s'nachts is gebeurd? Of dat... Kijk, want er loopt daar een man met een kinderwagen... van, van een maand oud. En er wordt aangereden op het fotoplaat. Is dat nou... Hij, hij rijdt er niet midden in, in de nacht. Ja, in het donker dus is er dan... alcohol in het spel kan natuurlijk ook zijn. Hij heeft zich he? daarna gelijk ja, gemeld. Ja, ja, ja. Volgens mij kan het ook zijn... dat die man ontzettend geschrokken is. En in zijn... je weet niet hoe die beleving van die man is... Maar je ziet daar toch een kinderwagen de lucht in vliegen. Met een kind dat, ik denk dat het ook de angst geweest kan zijn. Maar het lijkt me ontiegelijk als zoiets gebeurt. Ja, dat, heeft, nou, dat heeft mij met name dan vandaag geschokt, Want dat was natuurlijk vanochtend uh, ja. op het landelijk of Niels. Uh, dat was het eerste wat ik uh, zag toen ik mijn bedje uitkwam vanmorgen. Nou ja, dat was van de week ook begin van de week. Dat uh, gezinsdrama. Je man die zijn dochter en zijn stiefzoon uh, ja, dat, dat, neerschiet. Dat, dat is ook iets wat je, wat je steeds meer. Uh, ja, dat, dat uh, is uh, je, je hoort steeds meer van die uh, gezinsdrama's. En dan denk je van: waar ligt dat aan? Ja, moeten ze een beter auto leren rijden? Oh. <lacht> <lacht> nou ja, dan zijn ze in ieder geval niet thuis om andere dingen te doen. Nee. <lacht> <lacht> nee maar goed, toevallig in Hoofddorp is dat ook een paar keer gebeurd: dat, dat een man zijn, zijn huis in de fik steekt met zijn hele gezin erin en een dokter. Een bij, bij mijn zoon toevallig op de hoek is dat gebeurd. Ja. Nee, die die dus, hebben zijn ramen dichtgetimmerd. En die hebben zijn huis in de vind gestoken. Vier, ja. me, vier mensen hadden ook overleggen. Ja. Weet je het gebeurt? Maar het was uh, ook, ook eerder in de hoofddorp ook al... dat, dat ook een, een arts ook zijn drie kinderen ombrengt... samen met zijn vrouw, dus met zijn ja. tweetjes. En, ja, wat, wat, wat gebeurt er? weet je, Wat jij ook net zegt, als je ergens overheen rijdt... en je schrikt... in, je denkt, het is een kinderwagen... Of, of, kan ik me voorstellen dat je eventjes niet meer weet... wat je dat moet doen. Je niet doen. Nee. Zeker niet als je gedronken hebt. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat, dat, dat weten we dus niet. Maar... Uh, ja, dus soms is dat uh, een soort zuurstoftekort, tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen, zullen we zeggen. Ja. Gaan, je, gaan jullie met z'n allen wel stemmen? Voor de ja. ja. Dat, dat doen jullie om, uit een bepaald principe. Ja, ik kan me voor jou voorstellen. Wat je, nou, weet je, ik heb, geen, ik heb geen belangen. Wij zijn een plaatselijke partij. Dus. Ja. Wij, wij hebben geen... Uh, nee, maar geen je, bent, je bent geïnteresseerd politiek. in politiek. Ja. Je bent ook geïnteresseerd in nationale politiek. Dus dat kan ja. me voorstellen. Dus je dat je dat kijkt je... wel uh, even naar ja, het waterschap. is natuurlijk uh, iets moeilijker om, uh, om daar iets uh, aan vast te... Uh... Ja, vooral als je niet kan zwemmen. Kan je zwemmen? Nee, nee. nee niet. ik niet. Oh, oh, oh. Ik kan niet zwemmen. Ja. Oké, okay, we gaan nog even een stukje muziek luisteren. En dan gaan we zo nog even verder praten. We hebben nog een kwartiertje. Het gaat uh, heel snel nou. voorbij. Mm -hmm.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 There's a thousand ways for things to fall apart But it's no one's fault No, it's not my fault Maybe all the plans we've made might not work out But I have no doubt Even though it's hard to see I've got this faith Let mm -hmm. Ja, mijn eigen zoon wed was dat met. Uh, Hold on. Nummer bekend natuurlijk van Michael Boublé. Uh, kijk op mijn klokje, we hebben nog tien minuutjes, ja, zeg maar tien minuutjes te gaan om, uh, om het gesprek uh, af te ronden. Uh, we hadden het zojuist over uh, de nationale politiek, luisteraars met uh, Freek Weltwis en... Uh, Leo Krippendorf, uh, hier te gast, uh, voordat ik het allemaal ga vergeten, ik uh, wil jullie bijzonder bedanken dat jullie uh, naar de studio zijn gekomen om met ons uh, van gedachten te wisselen. Uh, ik wil jullie graag uh, nog even de kans geven om iets te zeggen tegen de luisteraars, wat je misschien nog even kwijt wil, wat ik vergeten ben te vragen, en waarvan je zegt, van, nou, dat wil ik toch nog graag eventjes uh, even, even ventileren. Nou, ik denk dat alles wel uh, gezegd is. Uh, alles is gezegd. Kijk, denk ik uh, we dan zijn overtaal dan... uitgenodigd uh, voor de uitvoering van de Wurf. Ja. Nou, en die is dan 21 maart. Ja, Gaat maar ga nog, ga nog even in detail vertellen waar de mensen de kaartjes kunnen kopen. Uh, of ze op, op, op hun website iets kunnen zien. Vertel nog even, Frank, wat, hoe, hoe zit het in elkaar? Nou, uh, de Wurf geeft dus uh, 21 februari, uh, maart, geeft ze uh, in Theater de Klocht een toneeluitvoering. Wawaaij bij Dappere Kees. En de toegang is 9 euro. En de kaarten zijn verkrijgbaar. Bij de familie Veldwis. Dorfstplein nummer 9. Of bij mevrouw Hollande. Constantijn Huigensstraat nummer 15. En dan heb je een hele leuke toneelavond. Klein beetje dialect. heb je een heel leuke toneelavond. Met een bal na. En verkeken, heeft de crew gebouwd. Ik of heb in ieder geval, geval geschilderd. Ik heb ja. de crew geschilderd. Morgen gaan we het toneel bouwen. Ja. En daar staat hij ja. er. Leuke hobby hoor. Tof. Ja hoor, het is ja, best, best leuk. leuk. Want maar dus. het is enkel te, Ja, het is altijd voor. Ik vind zelf altijd. Uh, omdat je ook voorzitter bent van die vereniging. Uh, vertrouwen met de uitvoering. Toch geen vicevoorzitter? Nee hoor. Nee, nee, we gaan. nee hoor. <lacht> dat hou ik Nee joh. Dat vieze houden we eraf. <lacht> maar je hebt toch uh, de verantwoording voor je vereniging. En ja. ik heb uh, de volste vertrouwen in onze leden voor het ja. spelen. Ja. Maar het is altijd even. Ja, met toneelbouwen. Het moet maar staan eerst. Ja. Nee, we hebben toch wel een stelletje... Leden en uh, vrijwilligers die helpen. Hoe, hoe groot is uw vereniging als ik vragen mag? Uh, wij hebben ongeveer iets van uh, 22 leden. We en die, 12 staan, 12 en die staan ook allemaal op het toneel nu, of niet? Ja, beide, ja, ja, maar, ja bijna op allemaal. Het ah. staat, ja. En komen er nog nieuwe bij? Want het is natuurlijk altijd. Nou, tenminste, oude. Het is altijd uh, oude... uh, heel moeilijk uh, om uh, nieuwe leden uh, te krijgen. We hebben nu weer uh, iemand uh, die hebben we gewend bij, uh, bij Hildering. Kijk, uh, we maken. Uh, uh, we hebben een gezamenlijke ruimte met Hildering. Ja. We, als het nodig is gebruiken we elkaar spullen in overleg. En, uh, nou, we, hebben iemand, uh, bij Hildering, we hadden iemand tekort en we wisten dat iemand van Hildering heel graag ook wel eens iets bij ons uh, wou spelen dus die had er gevraagd dus nou dan ja. hef, dan heb je iemand van Hildering die speelt bij Hildering en die speelt bij ons ja. maar hij bedoelt jongen nee, maar nee, jongen jonge aanwas jongen aanwas ja. bedoel ik ja, ja dat dat heb je haast niet heb je ja, Do, je de hebt de Dolly ook op, nog hè ja. Dolly kan ook nog... Dolly kan ook goed zien. Valt het eigenlijk onder de categorie volkskeneel ook? Ja, het is volkskeneel. Het is een stukje volkskeneel. Want Dolly de Period luisteraars, voor de mensen die dat niet weten, dat ga ik me nu even vertellen, die heeft onlangs met Wille Alberti in de Jantjes gespeeld. Dus eigenlijk, ik heb je handtekening nog steeds niet gehad, die wil ik nog steeds hebben. Ja, ik nog wel. Uh, uh, Freek, is het zo dat www.outzandvoort.nl dat daar de informatie op de vinden is? Nee, vindt? op, op www.dewulf, maar die staat even stil. Die is even buiten werking. Ah, okay, die, is niet dat... act, die is niet actueel, waar ik oh, het zo zeg. Maar dat Oud-Zandvoort zat daar ook weer voor? Ah. Nee, dat is het uh, Genootschap uh, Oud-Zandvoort. Dat is weer een andere vereniging. Dat is weer een andere website, oké. Okay. Leo. Ja. Uh, jouw website nog even: uh, www.voertuigbeheersingnederland.nl, dat is een hele lange vb-nl.nl, dan kom je er ook. Ja. En dan, uh, dan kun je daar zien uh, wat, voor, wat voor cursussen uh, er zijn in Nederland. En uh, wat ik dan zelf ook doe: uh, organiseren van rijvaardigheidscursussen, trainingen. Ja. En dat is wat ik heel graag doe. Ja. En daar be beleef ik altijd heel veel plezier aan. En zeker in combinatie met het hele televisiewerk heb ik daar ook wat landelijke bekendheid mee gekregen. Dat is ook altijd hartstikke leuk als je ergens komt en je. Hey, ik ken jou en foto. Ook ja. niet, ik word ja. niet herkend op straat hoor. Dus de postbode heeft meer kans op hem. Nee, maar dat presenteren, ging, ging, heb je daar ook nog een, een soort cursus voor moeten volgen? Of, of nee. is het gewoon van nature? Ja, uiteindelijk gaat het van nature gaat het een stuk makkelijker dan ja. voor de televisie moet ik zeggen. Want ik kan het beter bij jou overbrengen als dat ik tegen een lens aan sta te kijken. En mezelf ja. zie bijna. Ja. En dan, dan wordt het een beetje een soort... Plat verhaal ja, okay. voor jezelf. Wat waar, waar heel moeilijk ook is om in compositie met alle beelden die eraan vast worden geplakt, die je dan niet ziet, natuurlijk. Want dat ja, ja, ja. Is het vaak moeilijk om te zeggen van um, volgens mij ben ik iets aan het vertellen, maar niet volledig. Omdat dat, je mis dat in je eigen verhaal eigenlijk. Ja, ja. Dus uh, soms is het moeilijk. Dus, net zoals jij, uh, of dat filmpje, of dat uh, stukje wat je net liet horen met mijn uh, stukje van televisie. Ja. Dan moet je al heel, heel, heel goed gaan visualiseren wat je precies aan ja, het... Ja, uh, ja, ja, je heb krijgt heb waarschijnlijk geen feedback. Nee, daarom. Je, je staat alleen ja. maar tegen. Ja. Maar In het begin het, was dat heel moeilijk. Ik ja. heb het even gedraaid voor de tune voor ja. van het programma. Ja. En dan een stukje herkenning van de luisteraars. Het was een kort stukje, maar je moet je, het is beter als je het ziet. Want dan zie je, dan zie je ook precies ja. waar je mee bezig bent natuurlijk. En dat kan op YouTube? Eh, ja, of, of tik mijn naam erin en dan komt er van alles naar voren. Ik krijg een seintje van onze technicus Hans Wassenaar, luisteraars. En die wil ik ook nog even bedanken voor zijn inbreng in het programma vanmiddag. Graag gedaan. Want eh, ik, heb, ik zeg het elke keer weer zonder techniek. Ja, dan, zijn we, dan zijn we hulpeloos. <tus> dan eh, komen onze stemmen en de muziek komt er niet in. Dus, dan, eh, dus we danken Hans eh, hartelijk eh, ook weer voor zijn inbreng. En ook voor zijn, ook voor zijn eh, commentaar. Dank je. Want oh, dat heeft hij ook gehad natuurlijk, ja. op, op allerlei zaken. Positief commentaar. Hè? Positief commentaar. Nou, we gaan met z'n allen stemmen, dat heb ik uh, begrepen. Zeker. Uh, Leo ook, hè? Ja. ja. Uh, weet u helemaal niets van de provincie? Of zeg je van nou, ik weet wel dat de provincie dit of dat doet? Ik, uh, ik heb wel gekeken wat ze een beetje doen, dus uh, ja. ik, uh, ik ben er niet helemaal uit, maar... Maar, maar, denk, maar denk je, denk je dat, dat hoe Nederland gaat stemmen, dat dat provinciaal of landelijk? Is? Ik, denk dat, ik denk dat de nationale politiek, want dat bleek ook wel uit de debatten die er worden georganiseerd. Uh, men verwacht dat het grote publiek uh, luistert naar uh, wat, wat de landelijk. landelijke partijen. Omdat er natuurlijk de Eerste Kamer uh, die verkiezingen uh, aan vastzitten. Uh -huh. uh, en de leden van de Eerste Kamer, uh, de nationale politiek uh, wat in de Tweede Kamer wordt, wordt, uh, uh, wordt bedacht, kan tackelen. Dat is zomaar kunnen. Nee. Letterlijk, hè? Je hebt ook nog wat met voetbal gehad, trouwens. Hè? Dat ben ik helemaal niet... Oh, nee, ja, nee. Oh, ik kon vroeger lekker ballen. Ik was niet zo groot. En die bal was, uh, die was wel groot. Oh. Dus die raakte ik altijd. Nee, maar dat ging vroeger altijd wel lekker. En ik heb veel, veel op Zandvoort gevoetbald. Ja. Er zandvoort Meeuwen, TZB. Ja. Dus staat niet meer de voetbalvereniging. Ja. En in de zaal, altijd. Grote, grote zaal. Zandvoortse zaal toernooi dat was, dat was ook altijd een, ja, een groot ding. Ja, ja. Fantastisch. Nou, ik, uh, ik stel voor dat wij uh, eruit gaan met een stukje muziek. Niet nadat ik jullie een heel bijzonder uh, goed uh, weekend uh, toe heb gewenst. Uh, met mooi weer. Uh, zondag ga ik een klein beetje regen. Maar ja, ma maandag. Oh, het is het ook al over. Morgen begint ook al een te Maar volgende week worden het we weer 14 graden. Dus. En dan oh. een beetje de lente komt eraan en het zonnetje gaat 14. schijnen. Nou, nou ik, uh, ik, ik, ik kijk over mijn schouder kijk ik naar Hans. Uh, en, en dan gaan we eruit met uh, Over Mijn Shoulder.